Vrijdag 24 uur in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix marathon. Thomas van Empelen. Slam. Hey, welkom, welkom. Het is tijd voor die grote naam... die iedere dag om 9 uur te horen is bij Slam. Namelijk die grote Sam Veld. Applaus voor deze man. Hey, yeah. Goed Fijn dat hij erbij is. Zometeen nog een uh, goed uh, verhaal van Elda. Die heeft een keer uh, een huis gekocht op een plek waar carnaval gevierd wordt. En daar had ze niet helemaal verwacht. Dat uh, zometeen ook uh, Toto Stijl is erbij. En Danielle, goed dat je erbij bent. Stamveld in de Mix. Dit is de Mix Marathon. señorita, necesito comer este culo. Cool. Mix Marathon Het is weer vrijdag. Welkom, welkom. Dit is de Mix Marathon. In de mix. Sam Veld hier bij Slim. Ik zal meteen nog even vertellen waarom vrijdag de 13e bestaat. Het heeft alles te maken met de Romeinen en uh, jezus. En tegelijkertijd is er ook eigenlijk niks aan de hand op vrijdag de 13e. Dus uh, durf vooral de auto weer te stappen. Niks gaat fout. Het is zelfs rustiger vandaag, maar waar komt het vandaan? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog even over carnaval bleppen, want een bericht van Elda kwam binnen waar ik heel goed moest lachen ook. Komt-ie, ging over carnaval. Nou, wij hebben sinds vorig jaar een huis gekocht in het kleine standaard buiten. Komen we erachter dat ze hier kei en keihard carnaval vieren. Morgen is de lichtjes optocht met de carnavalswagen hier in het dorp. En in ons kleine dorp van 2270 mensen... Er komen hier 30.000 man op af. Ze parkeren dan massaal op de vluchtstrook en het wordt gekkenhuis. Jackpot of niet? dochters.nl. Ja, ik denk het wel toch. Gewoon lekker frikandellen, kroketten laten fryen. En dan verkopen. Dan kun je een hoop geld bij verdienen, zou ik dat doen. Maar goed, dat is misschien de, de commercie in mei dan weer. Lekker zeggen, Elda, geniet ervan morgen. <laughs> Die chaos. En dit is derde Bras in de set van Samveld. Upside down in my Boy, you turn me inside out. That means I need you Three, four I guess that means I need more Five, six I guess I'm getting my fix Seven, eight Lick it up off the plate Ja. marathon. denken. Wat is dat voor trompet? Dat is uh, de loftrompet. Want je hebt de uh, slam aangezet. Lekker uh, bezig toch? Hey, het is uh, half tien... Sam Veld staat aan, even kijken naar de wegen. A12 grenscontrole, 16 minuten. Richting Duitsland op de A37 hetzelfde, daar 11 minuten. En de A27, Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven. Dus mooi wonen daar, ongeluk gebeurd, 10 minuten. Flitsers staan er ook, A2 Utrecht Amsterdam, 41.8. A2 Amsterdam Utrecht, 37.7. De A4 bergen op zomer, richting Heidingen bij Dinteloord en Flitser 213.8. En nu al toeter, ook op de A4 Delft-Schiedam, 58.0. En de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 58.2. Of Heemskerk, met waar je de klemtoon wil leggen trouwens. Ja, precies, Ik denk daar weer voor de fout in. Nou, wat maakt het uit, het is vrijdag jongens, bijna weekend. Vrij Mibo voor de boeg. De frituur mag alvast een klein beetje aan. De flex mogen bijna al uit de vriezen. Heerlijk. Kijken of er nog een biertje klaar ligt. Ook richting Carnaval. En ja, vrijdag de 13e vandaag oppassen geblazen, of eigenlijk niet. Want uit cijfers blijkt dat vandaag qua ziekteom, opnames, eh, ongevallen: er, er niks aan de hand is, niks extra's. En zelfs de wegen zijn ietsje rustiger. Omdat sommige mensen dus wel thuis blijven. En vrijdag de 13e. Ja, vrijdag was vaak een uh, hangdag voor de Romeinen. Er werden mensen vermoord. En uh, Judas was de dertiende volger van Jezus. Daar komt het vandaan. Stan Veld in de mix bij Slim. En deze track is nog maar vier keer geshazamd. Zo nieuw is hij. Lekker. Sam Veld in de mix, hier bij Slum. Lekker gaan, is dus je radio op deze radiocenter hebben staan. Goed hij zegt. En Ricardo is er ook blij mee. Goedemorgen Thomas. Dat maakt Sam Veld er een lekker uurtje van zeg. Top man. Ah, zegt dat Joyce stuurt de eerste zoekjes al binnen... voor Mix Marathon Request straks vanaf 12. En Camille die zegt... Dat je weer kaartjes kan kopen voor Kanye West. Ik heb dus gehoord dat als je een snorretje tekent, een zwart snorretje in het midden van je snor. dat je dan voorrang krijgt in de wachtrij. Dat heb ik begrepen bij Kanye West. Nou, Stamveld, dit is de Mix Marathon op je vrijdag. Still bright Ja, dat kan ik in de melkweg chaus en bij ons om twee uur de pre-party just uh, Jackstyle B2B om drie en zometeen bij de grote Hilke Boersma hallo ja, goedemorgen goedemorgen jij hebt zometeen op uh, vrijdag de 13e het goede tegengeluid ja zeker ja. ja. Om toch een beetje geluk door je speaker zijn te blazen Een okay. stukje dus ja, goddelijk geluk. Vertel, goddelijk wat gaan we zo geluk. meteen horen? Uh, Sister Bliss komt eraan zo. Ah, oh, dat is goed altijd, tijd. Ja, dat is lekker. Ah, nou blijf erbij bij Slam. Dit is de Mix Marathon. De Slam Mix Marathon elke vrijdag. 24 uur in de Mix -marathon.